Goedenavond, ik ben Stef Bansera en dit is het nieuws van NWS op 3. Cristiano Ronaldo heeft WK-geschiedenis geschreven door vanavond te scoren tegen Ghana. Kijk naar die blik en daar mag hij. Wachten, wachten, wachten. En hij zit erin. Hij, natuurlijk, natuurlijk doet hij het. We wisten het eigenlijk al. Als er een doel komt vandaag, komt hij van Cristiano Ronaldo. Met zijn eerste doelpunt van deze wedstrijd en van zijn WK heeft Ronaldo in totaal op vijf WK's een doelpunt gescoord. En dat lukte geen enkele voetballer tot nu toe. Uiteindelijk wonnen de Portugezen trouwens met 3-2 van Ghana. Klimaatactivisten hebben zich vanmiddag vastgelijmd aan de landingsbaan van een vliegveld in Berlijn. Het vliegverkeer werd anderhalf uur stilgelegd. Vijftien vluchten moesten worden omgeleid. En in een livestream filmden de activisten hoe ze door het hek kropen. De actie krijgt veel kritiek in Duitsland. De minister van Binnenlandse Zaken daar noemt de actie levensgevaarlijk en vindt dat het niks meer met protesteren te maken heeft. En het hoofdkantoor van Twitter in Brussel is helemaal opgedoekt, dat schrijft de Financial Times. Komt waarschijnlijk doordat de nieuwe Twitterbaas, Elon Musk, het hele beleid heeft omgegooid. Honderden medewerkers zouden zelf zijn vertrokken en eerder ontsloeg hij al een groot deel van het personeel. En kom je uit Utrecht of ben je er ooit wel eens naar een concert of een theatervoorstelling geweest, dan heb je dit misschien wel eens gehoord. Goedenavond, man. Eh, eh, en eer om te zijn in mijn eigen stadje, ja toch? Ja. Of niet? Ja, man. Utrechter in hart en nieren. Ja, toch? Dat je het weet. In concertzaal Tivoli-Vredeburg hangen sinds deze week posters die artiesten uitleg geven over het U-geroep. Een aantal bins waren namelijk geschrokken en dachten dat het om boeggeroep ging. Maar dat is juist niet het geval. U wordt oorspronkelijk door supporters van FC Utrecht geroepen om te laten zien dat ze trots zijn op hun stad. Krijg je nog het weer, nu nog droog en een graad of elf. Later vanavond begint langs de kust te regenen en die buien trekken vannacht naar het oosten. Morgen zon en bewolking, dan ook kansen op een bui en een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Muiden en Diemen. Na een ongeluk is de rijbaan dicht, je gaat daar via de vluchtstrook en de vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM.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 En die is betrokken geweest bij een autoongeval. En uh, daar had hij uh, nogal erg veel last van de borstkars. En wat gebeurt er een paar dagen later? Is het Marica zelf die uh, onderuit gaat met, uh, met de fiets. En dat op een dusdanig ongelukkige manier uh, doet dat ze in een corset uh, rondloopt. Het gaat wel allemaal langzaam goed komen. Maar dat uh, zal nog uh, gerust wat tijd hebben. En een EP die in de planning stond. Uh, Undecided heette uh, die EP.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 Max, die ontstaan ja. zomaar uh, pront verloren. En uh, er is er nu eentje hier. hier er, is gewoon, er, eentje zegende, ja. er, er is er hier een geboren. Er, is er weer eentje geboren. Die kan zo uh, uit de lucht vallen. Zo. En nog ja. van een ander ja, het, hey, het is net een vulkanische uitbarsting. En daar gaat het uh, nummer denk ik waarschijnlijk <laughs> ook al een beetje over. Ja. Um, uh, want uh, het heeft uh, met uh, de stad Pompeii te maken. Maar dat uh, ga je...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 Eh, want daar had je ook nog iets uh, bij. Ja, dat hoe, is dat, uh, hoe is dat liedje ontstaan? Ja, Max heeft een tijdje in Ma Mexico gezeten. Mm -hmm. Ik was bijna Maxico zeggen. Maxico, ja. Ah, ja. ja. <nacht> dat ja. ja. ja. is een beetje alla Max ja. verstappen. Ja. U, ja. Met al die Max's daarvoor. Ja, ja, Goed, vroeg, vroeg. Maar uh. <nacht comply> nee, maar we zaten in Mexico en toen zaten wij te, we gingen blijven doorschrijven, zeg maar. We waren ja. bezig met die eerste plaat. Mm -hmm. En toen uh, zaten we te zoomen, een beetje vertraging erop. En Max had een liedje voor te spelen. Mm -hmm. En er zat een riffje zat daarin. Of had een, ergens zat, die speelde die iets. En ik zei zo, oh, oh, wat deed je daar? Ja. Dat riffje, dat is heel vet. Ik zei Nee, nee, nee, want het, het, het is een heel ander liedje. Het gaat om de tekst, dit en dat. Dus ik zei, nee, nee, nee, speel dat riffje nou eens terug. Want dat ja. riffje, dat is het nummer. En toen heb, euh, hebben we vanuit dat riffje... hebben we dat hele nummer gebouwd uiteindelijk. Ja. Hebben we dat riffje ja. gezegd... ik ga vanuit dat riffje, ga ik de muziek schrijven... en met de muziek naar Max gegaan. Zei hij eerst... nee, maar dat is het nummer niet. En we moeten het anders doen. En zoals het was... Maar hele maar, leuke uit, discussies ja, hebben jullie discussie dus, Ja, over ja, ja, ja. Maar maakt dat dan ook wel weer het leuke eraan? is altijd... Ik had hem ook niet opzettelijk... had ik hem best ingewikkeld geschreven... Yeah. in een zeven, zevenkwarts maat. Zeg maar. En Max dacht... ja, verdomme, dan kan ik niet spelen. Hoe moet ik dat nou live gaan doen? Uiteindelijk... Ik, uh, het is allemaal gelukt. Ja. Toch wel. Ja. Oh, ja. En zonder dat is vrijving met, uh, met... geen glans, toch? Wat zeg je? Zonder vrijving geen glans. Nee, dat, dat, heb je, dat, dat heb je heel mooi. Dat is ook een mooie beschrijving. Ja. Maar uh, hier is dus ook iets wat gedaan En dat heeft met die stad uh, Pompeji te ja. maken. Ja. Um,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 maar dat, blij, dat vind ik heel apart. Dat dat uh, zomaar, zomaar, gewoon, uh, zo maar waren. Gewoon tijdens zo'n uitzending hier. Uh, gewoon ja, We hadden even de tijd, dus uh, dan gaan we gewoon schrijven. Ja, uh, tijd is af en toe best een, een beetje een vaag abstract begrip. Ja. In, dat, in dat opzicht. Dat uh, maar ja. wat, wat zegt tijd jou in dat, uh, dat opzicht? Ja. Dat is een leuke vraag eigenlijk. Haars ja, haast filosofische dat is een, vraag. Het, ja, dat is een hele diepe filosofie. Ik ben tijd? er nu ook over een boek over aan het lezen. Ja. ja. Dat,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 En ik play my heart out. Even uh, play, uh, sommige songs. Uh, we, uh, we, uh, dat ging dan over meezingen en uh, noem maar op. Dan doe ik dat wel op die avond. Maar ga dan niet uh, door mijn liedjes aan je ja. zitten. Want dat. Uh, zou jij dat uh, verschrikkelijk vinden als dat uh, gebeurt? Nou, dat gebeurt denk. vaak genoeg. Ja. <laughs> ja. <laughs> nou, want ik vind uh, in dat opzicht, uh, kijk, uh, Amerikanen, daar zit uh, naar mijn idee echt uh, de ziel. Want het zijn verhalende uh, songs. Ja.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 Joeko van Holland. Yep. Ja. Ja, het is heel groot. Hoe heb dus je. je heel de, heel, ja, ik wil graag uh, snel terug. Ja, hoe heb je verplaatst? Laten we het daar eens over hebben. Uh, een eens, camper, Marcus en ik campervan. zeiden: de ja. hè? maar uh, dat in een, in een campervan. In een van. Ja. Ja. ja, ja. Die huur je in Midden dan? in de desert, uh, in de sneeuw geslapen, min 10, alleen maar vuurtjes maken. is het enige wat je hebt, gewoon. Hoop. Een gitaartje erbij. Uh,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 Zeker, ja. Het is uh, erg spiritueel bijna, toch? Ja, het is echt een soort magie-ding, uh, vind ik. Ja, het is niets leukers dan op een podium staan. Nee, het is je, je, je, of schrijven, schrijven, schrijven ja. zoals dit, weet je wel. Ja, ja. Ja. Je maar op je een podium kan je af en toe gewoon echt één worden met het publiek ook. Als het, hmm. En soms heb je gewoon die magische momenten hmm. dat je gewoon... En dan is, is je daarna ook zo van, wow, wat, wat, wat is was hier dan? net wat gebeurd? Wat was hier gebeurd? Ja, sowieso. Ja. Wat is hier net gebeurd? Ja, uh, hebben jullie ook uh, dan uh, uh, ja dan de magie, maar hebben jullie dat al ergens eerder uh, zijn jullie dat eerder tegengekomen bij een optreden? Ik kijk bijvoorbeeld misschien bij zo'n popronde, waar, waar je, ja, kon. daar hebben we een hele leuke show en de leukste waren bijvoorbeeld echt in een bruine kroeg op een uh, ja, of het, woensdagavond in een kerkje, dat of was ook in een heel kerk, vet. ja, een kerk, we gespeeld, helemaal akoestisch, gespeeld, gespeeld. helemaal ja. akoestisch, ja, in een kerk, in een torenkamer, weet ja. je wel, van uh, Voor 20 oude. mensen. 40 mensen, ja. 20 denk ik. Of in de andere kerk vol. stond het helemaal vol, de he hele, niemand. Ja, ja, maar dat was, was, was maar 40 banen of zo. Oh, band. toen daar nee, Ja, oude zuivere, oude toren. Oude zuivere was die toren ook helemaal vol met ja, niemand erbij. bij. stonden gewoon, wij stonden boven te spelen en een verdieping eronder stond het ook helemaal vol om mensen te luisteren <laughs> met akoestische gitaar. Ja. Ik weet niet of wij dat ja, ja, daar hebben we gewoon.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 was dan uh, deze Bonaniki, ook een deelnemer aan diezelfde popronde... waar bijvoorbeeld ook Max uh, Polman aan meegedaan heeft. Maar dat is alweer van een hele tijd uh, terug. Uh, we gaan uh, op uh, naar het laatste blok voor vanavond. En in uh, de eerste instantie hadden we het uh, zo bedacht... Uh, dat we erbij afsloten met die Nothing Stops in the Rambling Man. Maar we gaan ermee beginnen in dit blok. Hier is hij met die laatste single, uh, laatst verschenen single van hem... Uh, Max Paulman en Jeroen hier in de studio. Nothing stops a rambling man. Get some... Chase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 Fill the emptiness inside. Like phoenix will rise out of our ashes. Witness fear when a train crashes. But Mama Terra's breathing again. yes, yeah, she's been abused for way too long. Everybody needs some light on their skin. But a life without We are all losers in this game, but it's a gypsy's job to keep on run to feel at home wherever he goes.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 Blik op mij gericht, het is ver na middernacht. Zal ik overleven. Ik moet nog wel leven. Voordat de, de eerste vervaard. trein, weer vertrekt uit. Leuk neemt een vloedgolf mij straks mee En ik gedrink in haar blik Ver van hier en opgelost in zee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 This is what it should be like. My heart is hanging in a walnut tree. Come crack me open and please set me free so I can finally feel what it's like to breathe outside of what I. We swim tear to the top together you and me do it.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 Um, ja, nou ja, goed, uh, we hebben eigenlijk bijna alles uh, besproken wat er uh, besproken uh, moet ja. zijn. Maar over optredens nog gesproken, komen er, uh, er nog wat uh, aan? Nou, we aan. hebben eigenlijk nu niks staan meer. Uh, nou ja, even kijken. Ja, oh ja, nou ja, we zijn bezig met optredensplannen rondom. De release, rondom zo. release. Rondom, release. rondom dus in het voorjaar, rondom voorjaar rondom het komen er wel heel veel optredens aan. We hebben hier ja. heb eventjes rustig en we zijn die platen nu aan het afmaken. Ja. En daarna... Uh, gaan en hopelijk een boeker. Dus als iemand luistert en die denkt, ik uh, ken nog wel een boekingagentschap of een uh, agent uh, die, uh, die het wel tof zou lijken. Ja. Of een uh, leuke kan gig. Kan je me vinden. Of een leuke gig, of een plek, of whatever. Ja, MaxPolman.com. Ja. Of op Instagram MaxPolmanMusic. Hoppa. Ja, nou, ja goed, uh, dan hebben we meteen ook al de sociale media. Ja. En de website even genoemd. Ja.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 dus het circuleert wel. Hè, weet nou, je dus, uh, Super. Ja. Nou, heel leuk. <laughs> ja, Top, man. Ja, want uh, dat, uh, dat is dan... Uh, ja, ja goed uh, het, uh, Ik hoor voor jou dat het is nu een eer is om in dat rubriekje bij de kast nog wel zo terecht te kunnen komen. Maar ik denk dat het voor ja, is. Ja, dus de op, uh, in, is wel... in ieder geval, Jaap, dank je wel voor de support en uh, dat je, nou, dat ja, je de goed. muziek draait. En, uh, want, uh, dan die dan heren die aan tafel uh, zitten, die tafel die, zitten, die kwekken, dat moeten dat doorkwekken uh, van, nou, ik heb er een keer gehad uh, uh, dat moet je maar op gaan letten. Want eerlijk gezegd, bij die roadless travel, dan denk ik. het zou niet misstaan als het bij de popprofessor zelf op de zondagavond bij Radio 2 nog eens een keer voorbij zou moeten. Ja. is niet, niet gevraagd, geloof ik toch nog. Nou ja, moeten we even. Nou ja, niet nee. Nee. Maar nee. nou, dan ga ik daar ga ik maar eens even stiekem even een tagje ergens plaatsen op het moment dat het deze samenvatting. Ja, dat zou wel leuk zijn. Nou, dat zou leuk zijn, ja. ja. Um, nou ja, dat was het eigenlijk, uh, mannen. Dus ik, uh, ik hoop dat, uh, dat we jullie nog uh, zeer uh, binnenkort nog een keer terugzien. Vast wel. Ja, sowieso. Sowieso, dankjewel, ja. Ja, oké, okay. hier is uh, Francis Alban Black met Strawberry Jam. So, Mary Jane, my head is messing with my moves again. Surely reds her brighter as was everything. Sweets go bitter on my tongue. Like fading paint Of a matisse of which the must degrade I'm not the same, I'm not impressed by any change Why would I lie, why would I lie? disappearing here Emerald green Photos look better than the sights I have seen Can they be the best of my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 Straight. I am, I am, I am, I am, I am, I am, a disappearing hue. Dat was een Francis Alban Black met Strawberry Jam. Dat is een beetje ook bijna het einde van, de, van, dit, van dit programma. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want er is ook nog in december een aflevering. En die zal heel speciaal zijn. Daar zal niet alle nieuwe releases voorbij gaan komen over die maand. Want ja, december is altijd een beetje een maand dat, dat een beetje rustig op het muzikale front is. Wij hebben dan iets speciaals op 22 december. In plaats van 29 december halen we dat even een weekje naar voren. Maar dat heeft ook alles te maken met een band die uit drie personen staat. Dylan Zonnevan is één van die leden. En de andere twee zijn Maaike van der Weijden en Tessa Lamers. Beter bekend als Lacet. En die komen 22 december hier een set doen. En dat wordt al op zich al een heel speciaal verhaal. Want dat...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 Nu is nieuws van 10 uur.